8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Israël bombardeert hoofdkwartier Hamas. Patiënten ruwaard, spijkenissen, mogelijk dood door foute diagnoses. En Plasterk wil al in 2015 superprovincie in Randstad. Israël heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende doelen in de Gazastrook. waaronder het hoofdkwartier van de Palestijnse Hamas-beweging. Het gebouw is ernstig beschadigd. Ook transformatorhuisjes zijn getroffen waardoor honderdduizenden mensen geen elektriciteit hebben. In het zuiden van de Gazastrook zouden aanvallen zijn uitgevoerd op de tunnels tussen Egypte en Gaza. Die worden onder meer gebruikt om wapens, eten en brandstof Gaza binnen te smokkelen. Vannacht zijn volgens diverse media ook van Palestijnse zijde opnieuw raketten op Israël afgevuurd. Onder meer in Ashkelon klonk vannacht het luchtalarm. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Israël heeft tienduizenden reservisten opgeroepen voor een eventuele grondoorlog in de Gazastrook. En dat leidt tot een onafgebroken stroom van militairen en materieel naar het Israëlisch-Palestijnse grensgebied. De Amerikaanse president Obama ziet nadrukkelijk een rol weggelegd voor Egypte om te bemiddelen in het conflict. Hij belde met Egyptische president Morsi. Egypte heeft zichzelf opgeworpen als bemiddelaar om te onderhandelen over een staakt-het-vuren. Obama sprak telefonisch ook met premier Netanyahu van Israël en riep op tot een snel einde van het conflict. Maar hij benadrukte ook dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. In het ruwaard van ziekenhuis in Spijkenisse... zijn hartpatiënten mogelijk overleden naar verkeerde diagnoses. Dat zegt interimvoorzitter van Zoelen in het AD. Hij baseert zich op de resultaten van een eerste onderzoek. Cardiologen van het ziekenhuis zouden foute diagnoses hebben gesteld... doordat ze afgingen op verkeerde oordelen van laboranten... en die niet hebben gecontroleerd. Daardoor zijn mogelijk patiënten onnodig overleden. De hartafdeling van het Ruwaard van Putten ziekenhuis werd deze week gesloten... vanwege het opvallend hoge aantal sterfgevallen. Het ziekenhuis staat onder verscherpt toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg. Werkgeversvoorman Bernard Wientjens is volgens de Volkskrant de invloedrijkste Nederlander. De voorzitter van VNO-NCW staat voor het derde jaar op rij op nummer 1. Hij dankt zijn uitverkiezing schrijft de krant aan het bestrijden van de opmars van de SP... en omdat VVD en PvdA in het regeerakkoord de pijlen niet op het bedrijfsleven richten. In de lijst van invloedrijkste Nederlanders van de Volkskrant... staan geen kabinetsleden of gekozen politici. En ook de koningin is uitgesloten. Is de Plasterk van Middellandse Zaken hoopt dat de provincies... Utrecht, Noord-Holland en Flevoland al voor de Provinciale Statenverkiezingen... van maart 2015 zijn gefuseerd. Dat zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. Volgens Plasterk is het gek als er verkiezingen zijn voor drie provincies... als die een jaar later samengaan... Hij herkent dat het krap wordt. In het regeerakkoord hebben PvdA en VVD afgesproken... dat Noord-Holland, Flevoland en Utrecht tijdens deze regeerperiode fuseren. Maar er staat niet bij wanneer precies. De Nederlandse guerrilla-strijder Tanja Nijmeijer... verdedigt in een interview met de Volkskrant opnieuw de werkwijze van de FARC. Over vijanden van de beweging zegt ze dat die vrijwel altijd worden geëxecuteerd. Wat moet je anders met je vijand doen? Hem onderwijzen, al dus Nijmeijer... die nu in Cuba is voor vredesbesprekingen met de Colombiaanse overheid... Volgens haar is de FARC een gewapende politieke partij... die opkomt voor een onderdrukte groep. Het aantal overvallen op juweliers was in de eerste tien maanden van dit jaar... een stuk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de politie... en de branchevereniging van juweliers. Waar het er vorig jaar tot en met oktober 74, dit jaar zijn het er 42. De daling is opvallend omdat de afgelopen jaren... juist steeds vaker juweliers werden overvallen... Uit de cijfers zou ook blijken dat de daders vaker worden gepakt. Iran kan mogelijk binnen enkele maanden genoeg materiaal produceren voor een kernwapen. Het land staat op het punt het aantal centrifuges dat verrijkt uranium kan produceren te verdubbelen. Dat staat in een rapport van het Internationaal Atoomagentschap. Het Westen is ongerust over de toenemende capaciteit en is bang dat Iran een atoombom maakt. Het bewind in Teheran spreekt dat tegen. Gesprekken tussen het Westen en Iran over het nucleaire programma hebben nog niets opgeleverd. Een van de eerste Nederlandse kwartjes heeft op een veiling... ruim 76.000 euro opgebracht. Dat is volgens het Veilinghuis een record voor de Nederlandse munt. Het kwartje komt uit 1817. Koning Willem I liet in de jaren na de Franse overheersing... enkele tientallen kwartjes slaan. Omdat er nog maar een paar van die munten van 25 cent zijn... betalen verzamelaars er veel geld voor. Het oude record is van vorig jaar. Toen werd een kwartje uit 1891 voor zo'n 43.000 euro geveild. Het weer vanochtend vooral in het oosten zonnige periode. Vanmiddag overal bewolkt. Het wordt zo'n 7 graden in Groningen en 10 in Zeeland. Vanavond vanuit het westen periode met regen. Morgenochtend bewolkt en regenachtig. Smiddags op steeds meer plaatsen droog. 9 graden. En de grootste 14 auto van Nederland is...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 Zo betaalt u voor een onderhoudsbeurt van uw caddy... van 5 jaar of ouder, maar 229 euro... en weet u dus precies waar u op kunt rekenen. En wie nu een afspraak maakt, kan ook rekenen op een gratis APK... en een vervangende Volkswagen Caddy voor maar 20 euro per dag. Kijk voor alle vaste onderhoudsprijzen op Volkswagen.nl. Shh, De geheimen van Barsnet. Wil jij eigenlijk wel een kind met mij? Ja, natuurlijk. Al die hulp van jullie. Ik dacht, wat zijn ze fantastisch. Jullie willen alleen maar mijn kind.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is zaterdag 17 november. De VVD, de leider Mark Rutte, die spreekt de achterban toe. We bellen zo ook tijdens deze uitzending nog even met Sinterklaas. En het conflict op de Gazastrook, samengevat in 140 tekens. RTL-journalist Roel Gerards twittert in de Gazastrook. Daar vertrekt een raket. Nieuwsjournalist Jan Eikelboom aan de andere kant van de grens twittert... Boom! eerste knal van de dag... Journalist Harald Dorenbos, ook aanwezig in het gebied, concludeert op Twitter: er zat 50 seconden tussen deze twee tweets. Israëlische leger treft voorbereidingen voor een uitgebreider offensief dan alleen de luchtaanvallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger zijn ze op alles voorbereid. Uh, we are preparing for any possibility. A ground operation is a possibility, although it hasn't been decided on at this point. We gaan door met deze operatie totdat de vrede en de rust is teruggekeerd... voor de 3 miljoen Israëliërs. Ook de Palestijnse president Abbas sprak zich uit over het conflict. Abbas hoopt dat Israël zich realiseert dat er zonder vrede... geen stabiliteit en veiligheid kan zijn en de salam en de veiligheid komt alleen met vrede. Als er vrede is, is er en is er Correspondent Monique van Hoogstraat is nog steeds in Gaza stad. Monique, de nacht was rustig, maar op het moment dat de ochtend aanbrak, kwamen er weer alle raketten over en sloegen ze weer in, begrijp ik. Ja, de nacht was heel erg stil, onheilspellend stil zelfs bijna in Gaza-stad uh, althans, en door die stilte hoorde je heel goed dat er de hele nacht uh, drones in de lucht waren. Dat zijn de onbemande vliegtuigjes die je uh, het Israëlische leger gebruikt om informatie te verzamelen hier in Gaza om uh, te filmen, foto's te maken hele gedetailleerde informatie... dat zie je vaak ook wel terug op die tv-beelden... die het Israëlische leger dan vervolgens uh, vrijgeeft. Uh, die kunnen overigens ook... Uh, enkele daarvan kunnen ook uh, raketten aan boord hebben. Op dit moment uh, vliegen ze ook uh, uh, boven de stad. Ik weet niet of dat hoorbaar is. Ik zal even een poging doen. Ja. Yeah. Oh. Nou, dat was iets anders wat je net hoorde. Ja. Yeah. Als je het hoorde. Dat ho is een raket die gelanceerd wordt van hieruit naar, naar Israël. Uh, maar goed, het was dus een hele. Het leek een hele stille nacht. Tot een uur of vijf vanmorgen werd de stilte plotseling doorbroken door een heel groot bombardement. Uh, luister maar even. Dat heb ik, dat heb ik uh, opgenomen vanuit, vanuit mijn uh, hotelkamer. Ik stond er niet heel dicht uh, bovenop gelukkig. Het is het hoofdkwartier uh, uh, van Hamas. Uh, wat geraakt, is het gebouw uh, waarin uh, alle ministers uh, hun kantoren hebben. En volgens uh, ooggetuigen. Uh, Zij is een grote schade aangericht. Ik heb dat zelf nog niet gezien, want ik ben er nog niet uh, geweest. Dit is dus, uh, laten we zeggen, bij het breken van de dag. Uh, maar de nacht zelf, was die nou rustiger dan uh, ja, eerdere nachten? Nou, hier in Gazastad dus wel, maar bedrieglijk ook wel, want in de rest van de Gazastrook zijn er toch 85 luchtaanvallen geweest, zegt het uh, Israëlische leger. Uh, maar die zijn vooral uh, in het zuiden uh, geweest, op het uh, grensgebied met uh, Egypte en, uh, en de Gazastrook, waar al die uh, tunnels liggen, waardoor de wapens uh, Gaza uh, binnenkomen. Ook zijn er vannacht wel elektriciteitsvoorzieningen geraakt. Vooral transformatorpunten. Waardoor heel veel mensen, honderdduizenden mensen, zonder stroom kwamen te zitten. Nou is dat op zich niet ongebruikelijk hier in Gaza. Mensen zijn dat, zijn dat gewend. Die hebben daar al een hele lange tijd onder te lijden. Door de schaarste aan, aan stroom. En wat ook doorgegaan is, zijn de gerichte liquidaties. Gisteravond zijn een aantal militaire leiders van Hamas uh, ook weer uh, geliquideerd. Ja, en de mensen zelf, gewoon de burgers, hoe, hoe gaan die ermee om? Hoe kunnen die zich voorbereiden op uh, wat er allemaal aan, uh, aan de hand is? Ja, je kan je eigenlijk uh, hier niet voorbereiden. Uh, er zijn geen schuilkulders uh, of iets dergelijks. Wat je wel ziet is te, dat de mensen die langs de grens wonen... dus langs de grens van Egypte, uh, sorry, de grens van Israël en Gaza... dus langs de muur die daar staat... Die trekken daar weg in grote getalen. Die gaan richting Gaza stad als ze daar een familie hebben. Uh, ook omdat in dat gebied natuurlijk veel de rebellen, uh, de strijders... veel de raketten afvuren op Israël. Dus het zijn hele gevaarlijke gebieden om te wonen. Uh, je ziet daar inmiddels ook wel huizen en leeg leegstaan. En uh, ja, verder kan je niet, uh, niet voorbereiden. Het is uh, vandaag vooral in spanning afwachten, denk ik, voor de meeste mensen hier... Uh, wat het Israëlische leger gaat doen. Ja, en wat is dat geluid wat ik de hele tijd hoor? Ja, dat is nou die drone die ik net wilde laten horen. Dat is een sterk zoemend geluid. Dat zijn onbemande vliegtuigjes die worden vanuit Israël uh, bestuurd... Hè, vanuit de controlekamer. De grootste daarvan kunnen ook twee raketten aan boord hebben... en ik vermoed dat dit de grote zijn. En die kunnen dus ook meteen, zodra er iets gespot wordt... Uh, een Hamas-leider die ze herkennen... Wat dan ook, kunnen die ook meteen vanuit, uh, op afstand bediend uh, die raket uh, afvuren. En jij gaat vandaag kijken bij het Hamas-hoofdkwartier. Uh, is, is dat veilig genoeg? Kan je over straat? Uh, overdag kan je over het algemeen redelijk, redelijk veilig op straat. Maar dat betekent dat je gewoon in bepaalde gebieden natuurlijk niet moet komen. De gebieden die ik net beschreef, hè, van waar. Veel raketten worden afgevuurd, dan moet je helemaal niet komen. Uh, verder moet je natuurlijk ook niet in de buurt zijn van uh, politiebureaus, uh, uh, opleidingsscholen. Uh, nou ja, alles wat met Hamas, de Hamas-regering te maken heeft, uh, met de militaire infrastructuur. Dat zijn dingen waar je weg moet blijven. Uh, maar ik denk dat je bij het ministerie nu veilig kan kijken, want dat is al gebombardeerd. Dan horen we jouw reportage later vandaag. Dankjewel, Monique. Monique Hoogstraten was dat. Het is dertien minuten over acht. Ouders moeten meer betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen... in het middelbaar beroepsonderwijs. Het zit het ministerie, de MBO-raad en de landelijke branche... voor organisatie voor leerplicht... die daar eerder dit jaar een convenant over hebben gesloten. Het zou de schoolprestaties verbeteren en schooluitval tegengaan. Sportopleiding Sios heeft al twintig jaar ervaring... met het betrekken van ouders bij het wel en wee van hun kinderen op school. En deze week hielden de vestigingen in Goes en Breda... openbare lesdagen voor de leerlingen en hun ouders. Daar twee mensen, daar twee mensen. De rest mag even zitten. Mannen, is jij iemand van de familie erbij? Oké, okay, dus nogmaals de regels. Twee ballen in het spel. voetballen. Het is het een kost een potje meevoetballen met de zoon? Uh, nee, dat zeker niet. Voetballen is niet mijn ding eigenlijk. Maar ik doe vandaag mee. Want waarom vindt u het belangrijk om als ouder te zien hoe het er op school aan toe gaat? Om te weten waar hij mee bezig is. En, uh, nou, dat, dat is niet mooier dan ze het, als het te ervaren. Hoe is het om je moeder mee te hebben vandaag? Ja, dat is wel leuk. Alleen maar leuk of ook nog een beetje ongemakkelijk? Nou ja, niet ongemakkelijk. Want ik weet dat ze wel sportief is, dus kan het wel. Dus. En vanaf volgend jaar is de bedoeling dat je ouders ook mee kunnen kijken... naar je studieresultaten via een digitaal systeem. Wat vind je daarvan? Ja, als de, als de resultaten goed zijn, dan, uh, dan vind ik dat niet erg. Maar als ze wat minder zijn, dan is dat niet zo leuk, denk ik. Ja, dat vind ik zeker belangrijk. Want dan kan je ook misschien wat bijsturen als iets niet goed gaat. En als je niks weet, dan, uh, dan kan je er niks aan doen ook. Hoe lang moet je daarmee doorgaan als ouder? Want hoe oud ben je nu? Ik ben 17. 70. Dat is toch al bijna volwassen. Over een jaar is hij volwassen. Ja, nou, ik, vind, ja ik vind eigenlijk het beste is inderdaad dat, je, dat hij het zelf zou zeggen. gewoon Als het nodig is. Maar ja... Als het niet gebeurt, dan is het zonde als de als jaren voorbij gaan. En dan denk ik van dat is maar net de omslag wanneer je dat zelf. Tuurlijk moet je naartoe werken dat hij voor zichzelf bezig is. Maar dat besef moet er eerst komen. Ballen laten liggen, nieuw tweetal erin. Laat maar liggen, nee, de bal laten liggen. Geen vader, geen moeder vandaag? Nee, helemaal geen uh, zijn thuis gebleven. Had jij er geen zin in, of hadden zij geen zin? Uh, mijn ouders hadden geen zin. Dat is iets na nou, of via ja, jou is er iets belangrijks gebeurd op school. Vind je het jammer? Nee, ik vind het op zich niet altijd zo gezellig als ze erbij waren geweest. Maar op zich uh, ik vind ik het niet erg. Vertel je altijd alles uh, wat er gebeurt op school? Nou, niet altijd in één keer. Maar uiteindelijk uh, komt het er wel uit maar als, uh, als er iets gebeurt op school. En als je het een keer een drie hebt gehaald? Ja, dan vind ik er een mooi verhaal omheen. Waardoor het minder erg lijkt. Dus dan uh, wacht ik meestal gewoon even tot een goed moment. Uh, en dan zeg ik het zoals ze het minder erg vinden. Hoe lang vind je dat ouders betrokken moeten zijn? ...bij hun kinderen als het gaat om de opleiding. Want je kunt ook redeneren, nou ja, mensen die bijna 18 zijn... ...of die 18 zijn, zijn volwassen, dus ze moeten het toch op een gegeven moment zelf doen. Ja, dat is ook een groot punt waarom mijn ouders thuis zijn gebleven. Je hebben ook zoiets van, nou, je bent nou gewoon 18 en uh, dan kan je het zelf voor richten... ...en heb je onze hulp nodig, dan zijn wij er gewoon. Dus ja, ik vind het wel goed dat wat zeg, de ouders erbij betrokken worden... ...maar ik vind niet zo dat de ouders een uh, handje moeten blijven vasthouden van de leerlingen. Dus ze moeten ook gewoon meer uh, durven los te laten. Karen Biesterbos van het CIO's de sportopleiding in Goes. Ouderavonden, nieuwsbrieven, lessen volgen, een ouderpanel. Gaat dat niet wat ver? Ja, het is wel heel veel. Maar als je kijkt naar wat ons uiteindelijke doel is, en dat is dat leerlingen met een diploma van school afgaan, en als bewezen is zo langzamerhand dat de betrokkenheid van ouders een van de succesfactoren daarin is, ja, dan is het de vraag of het te veel is. Wanneer moet je dan als ouder los gaan laten? Uiteindelijk moeten ze zelf uh, ja, vakbekwaam zijn en ze mogen daar nog wat in leren. Maar dat hoef je niet te zijn als je hier binnenkomt. En je hebt vier jaar om te groeien en dat betekent ook dat we die begeleiding in vier jaar lang afbouwen. En bij de een uh, misschien wel heel lang heel groot houden. En bij de ander wat sneller uh, dat zadeltje loslaten. En hoe groot is het aantal leerlingen wat hier de eindstreep haalt? Uh, als wij kijken naar het percentage wat begint, dan zitten we boven de inspectienorm. En uh, wij hebben in ieder geval een diploma rendement van uh, tegen de 70%. Het verslag was van Karin Alberts. De premier was gisteravond in Soetermeer om het vertrouwen terug te winnen. U hoort hem zo meteen. Er zijn geen files, er is wel een afsluiting. De A50 zwolle Meloord is het hele weekend dicht tussen Kampen Eiland en de kamperweg Bomenweg. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Met zijn geloofwaardigheid is niet zoveel mis, vindt Mark Rutte. Het vertrouwen van zijn achterban, dat zal hij moeten terugwinnen. Hij wil dat de VVD een streep zet onder de ophef van de afgelopen weken. Na afloop van een VVD-bijeenkomst in Zoetermeer gisteravond... vroeg Wilma Borgman aan Rutte of dat vertrouwen, na zijn uitleg, al is hersteld. Kijk, dat kun je nooit zelf vaststellen. En, en, en daarover nadenken, zou me afhouden van mijn werkelijke taak. Namelijk te verzorgen dat we het regeerakkoord gaan uitvoeren. En als ik nou één manier kan hebben om zo snel mogelijk het vertrouwen van de VVD-achterban en van Nederland te winnen... is dat door met het kabinet de maatregelen die we ons voor hebben genomen uit te gaan voeren. Vol focus. Dit land sterk uit de crisis te laten komen. Stabiel kabinet dat de rit uitzit, maar wel hard werkt voor Nederland. Maar ik vraag dat omdat uh, je de vraag zou kunnen stellen, nadat u, uh, het is u kwalijk genomen dat u beloftes uit uw verkiezingsprogramma, uit de verkiezingscampagne ook, makkelijk overboord heeft gezet. Kunt u in een volgende campagne wel opnieuw beloftes doen? Kijk, als politieke partij moet je precies aangeven waar je voor staat. En tegelijkertijd je moet compromissen sluiten. En als ik kijk naar het regeerakkoord wat er nu ligt... dan is dat een regeerakkoord met zeer sterke liberale accenten... en een regeerakkoord waarin ook de Partij van de Arbeid... de eigen accenten kan terugvinden. Het is een evenwichtig akkoord, maar het is onvermijdelijk... als je een akkoord sluit, dat je op onderdelen concessies moet doen. Ik spreek met mensen die dat voelen als een gebroken belofte. De vraag is of u in staat bent om opnieuw beloftes te doen. Opnieuw geloofwaardig beloftes te doen. Wat je als politiek leider altijd doet... Is zeggen, dit is waar ik voor sta. Dit is waar mijn partij voor staat. Tegelijkertijd weet Nederland dat we een coalitieland zijn. Dat je altijd concessies moet doen. Dat je altijd compromissen moet sluiten. Het is... uw beloftes dan met een korreltje zout nemen? Zegt u dat eigenlijk? Van Borgman, opnieuw, u loopt zo lang mee. U weet als geen ander dat wij een coalitieland zijn. Dat je als partij precies moet vertellen waar je voor staat. Welke overtuiging je hebt. Maar tegelijkertijd kun je na de verkiezingen sterven in het gelijk van die overtuiging. Maar zolang je geen 76 zetels hebt en dus een absolute meerderheid en dus aangewezen bent, en zo is het altijd in Nederland, op het vormen van een coalitie, moet je concessies doen. En dan komt het erop aan. Dus er een hele lijst van zaken die voor ons essentieel zijn. En daar staan ook concessies tegenover. En uiteindelijk maak je de afweging. Is het eindbeeld voor mij bevredigend en dit eindbeeld van dit kabinet vind ik zeer overtuigend zowel voor de achterban van de vvd als de partij van de arbeid en u vindt dat uw geloofwaardigheid niet is aangetast en u vindt dat u opnieuw geloofwaardig leider kunt zijn van deze partij kijk als ik vind dat mijn geloofwaardigheid zo is aangetast dan zou ik niet door kunnen dat vind ik niet maar de andere vraag die is veel relevanter is heb ik daarmee het vertrouwen teruggewonnen van mijn partij en die vraag kan ik niet beantwoorden die wil ik nu ook niet beantwoorden wat ik wil is hard werken om te laten zien dat ik de man ben die deze partij goed kan leiden... dat deze partij ook de partij is waar ik zielsveel van hou... maar ook de partij is die mij vol in het gezicht vertelt als ik fouten maak. En Dat zei Mark Rutte, hij was in gesprek met Wilma Borgman. Nou, nog een paar uurtjes en dan is hij weer in Nederland, Sinterklaas. Net als vorig jaar trouwens heeft het Metropoolorkest weer een paar Sinterklaasliedjes bewerkt met onder andere Carlo Bossart... en met een Brabantse invloed, dat horen we al een beetje, Guus Meeuwers. Nou Guus, waar ga jij over zingen? Zwarte Piet ging uitfietsen, toen klapte zijn band. Toen moest hij gaan lopen met zijn fiets aan zijn hand. Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smid. Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. Jos, meisjes, kijk daar! Yeah! daar is een stoomboot aangekomen. Nou, dat duurt nog even dat de stoomboot aankomt. Die is nog onderweg. Maar we hebben wel contact met Sinterklaas. Goedemorgen, Sint. Goedemorgen. zijn mooie Sinterklaasliedjes. Hoe vindt u ze klinken? Ja, prachtig. Wat mooi, zeggen jullie. Die Guus Meeuws, die kan er wat van, hoor. Ja, en dat is wel mooi, hè, want u gaat naar Limburg toe. Dat is nog zuidelijker dan Brabant. Ja, inderdaad. Nou, we, zijn, uh, we liggen prima op schema. We zijn er bijna. Maar u bent met een kleinere boot, heb ik gezien, in het Sinterklaasjournaal. Komt dat allemaal wel goed? Natuurlijk komt dat allemaal goed, nee, Kijk, eigenlijk komt altijd alles weer goed. Hein, met, met het Sinterklaasjournaal, met Sinterklaas en alle avonturen die we beleven. Maar we hadden wat pech, hè, met de boot. De grote boot die heeft een, een motorstoring, dus we zijn bij een wat kleinere gekomen. Ja, maar hè, de kinderen uh, vrezen een beetje dat er te weinig cadeautjes aan boord zijn. Nou, we hebben inderdaad nog niet zoveel cadeautjes aan boord, hè, want het is dat billen, stom. De, de meeste cadeaus liggen nog in de grote pakjesboot, maar nogmaals, het komt allemaal helemaal in orde. Dat kan ik ja, voor 100% verzekeren, echt dat, waar. Dat is wel weer een hele geruststelling. Komt het ook goed met het paard? Want u had het paard vooruitgestuurd, uh, maar dat is nog niet in Roermond al, gisteren nog niet. Oh, nou, dat hebben ze u niet verteld. Van. Nee, dat hebben ze me niet verteld. Maar ja, ik ga er ook vanuit dat het helemaal goed komt. Ja. ja we... Nou hebben we ook een paar vragen gekregen uh, van, van kinderen. Uh, Roos en Kiki hebben ons geschreven. Ja, die hadden natuurlijk naar het Pieterhuis moeten schrijven. Maar ze hebben ons geschreven. Ja. En die vragen, hoe oud is Sinterklaas eigenlijk? Dat willen ze dan weer weten. Ja, dat, dat willen heel veel kinderen weten. En heel veel van Walsen trouwens ook. En die willen natuurlijk altijd weer weten. Sinterklaas, hoe oud bent u nou eigenlijk? Nou, ik kan alleen maar zeggen, ik weet het niet. Ik ben eigenlijk zo oud als iedereen dat maar een beetje... Verzind. Zo moet je het maar denken. Iedereen heeft daar zijn eigen leeftijd voor. Denken nou, Sinterklaas is zo oud. Dan mogen ze gewoon zelf verzinnen van mij. Ja. Ik weet het gewoon niet meer. Het is al zo lang geleden dat ja. ik geboren ben. En ze hadden nog een vraag. Want kijken ja. natuurlijk ook naar het Jeugdjournaal, denk ik. En dan zien ze allerlei kopkrachtplaatjes. En dan vragen ze zich opeens af... krijgen papa en mama ook cadeautjes van Sinterklaas? Kan dat er nog wel af? Ja, natuurlijk. Kijk, iedereen die met mij het Sinterklaasfeest wil vieren... die mijn verjaardag wil vieren... die krijgt gewoon cadeautjes. He? Of het nou wat minder in de portafel nee zit van de Nederlanders of niet? Nee, Sinterklaas heeft er helemaal geen last van, hoor. Nee, en uh, er gaan nog steeds geen kinderen in de zak, hè? Dat, dat wilden ze nee. ook weer even weten. Hele oude versregels uit liedjes die mensen heel vroeger verzonnen hebben. Nee hoor, dat is absoluut niet aan de orde. Er gaat nooit een kind mee in de zak naar Spanje. En er krijgt ook nooit een kind met de roe. Nee hoor, dat zijn allemaal maar ja, een beetje ja, verzinliedjes eigenlijk van vroeger. En, en ook geen uh, grote mensen, geen stoute wethouders uit Roermond bijvoorbeeld? Nee, helemaal niet. Nee hoor. Dat, dat, dat lost de mensen in Nederland heel goed zelf op. Daar hebben ze Sinterklaas helemaal niet voor nodig. Het wordt dus een fantastische uh, intocht. U moet wel even op uw mijter letten, hè? Ja, dat klopt. De, daar ga ik dit jaar extra goed op letten. vorig jaar even... stond hij niet helemaal goed. Nee, dat ging toen even mis. Er was een uh, meterpiet, die heeft hem toen verkeerd omgezet. En ja, ik, ik vond hem eigenlijk aan de achterkant er ook prachtig uitzien, moet ik zeggen. En dat vind ik nog steeds. Dus ik heb me er niet voor geschaamd. Maar we gaan ervoor zorgen dat hij dit jaar helemaal... Bello in orde op mijn hoofd zit. Heeft u nog wensen voor het podium straks? Hoe bedoelt u? Nou, hoe het eruit ziet, en er moet er nog iets speciaals worden neergezet, want ik heb een verslag even Piet, Mark Hamer, en die ja. is op het podium. Echt waar? He? Ja, ja. Ja, nou, ja, ik ben er al. Dus die in kan al een beetje beschrijven hoe het eruit ziet. Die kan al beschrijven hoe het eruit ja. ziet. Maar als u nog wensen heeft, geef het hem mee, want hij, hij kan alles hoor, hij is een managje van alles. Oh. Prima. Ja, nou, ik, nee, ik ga er eigenlijk helemaal van uit, en dat vind ik elk jaar weer zo verrassend. Dat zo'n stad doet dan zo zijn best. En dat is elk jaar weer zo verrassend fantastisch hoe de mensen de stad hebben versierd... en, en hoe enthousiast de mensen in, in, nu in dit geval dan in Roermond zijn... voor de he, landelijke intocht. Maar in al die andere steden in Nederland, het ziet er altijd prachtig uit. En nee hoor, ik, ah, ik ga me helemaal zeggen. laten verrassen. U gaat u laten verrassen. Ja. Nou, wat kan, Sinterklaas, moet u uw oren dicht doen, hè, als u wilt, wilt laten verrassen. Dan ja. uh, gaat Mark Hamert voor de rest ja. van Nederland even vertellen hoe het eruit ziet. Oh, nou... Oh, ja. ja, ik moet wel zeggen, het ziet er hier mooi uit hoor, Sinterklaas. Als u hier straks in Roemond aankomt. Uh, ik kan wel verklappen, er is hier al op het podium iemand bezig met, met de bloemen aan het neerzetten. En, en, uh, en het zonnetje schijnt hier nog in Roemond. Dus ja, het, moet, het moet hier uh, prachtig worden. Ja, misschien moet u dan nu inderdaad even uw oren een beetje, een beetje dicht houden. Want uh, ik ga even verder praten met Mario Oogring. Uh, Hij is van de gemeente, alles voorbereid. En hoeveel mensen verwacht u hier nu uiteindelijk vandaag? Nou, we hebben een voorzichtige schatting gemaakt van 20.000 tot 30.000 mensen. Maar gezien het weer denk ik dat we wel over die 30.000 heen gaan. En Remond kan dat ook handelen. Dus uh, iedereen is van harte welkom. We hebben natuurlijk heel veel zoete kinderen. Maar één gevaar is er altijd kinderen. Wat gaat u daarna doen dat de kinderen kwijtraken? Heeft u daar iets op bedacht? Daar hebben we iets op bedacht. We hopen natuurlijk allereerst dat het niet gebeurt. Maar mocht het gebeuren bij de informatiepunten... die op vijf plekken in de stad te vinden zijn... worden gratis informatieboekjes uitgedeeld met het programma van vandaag. Maar daarnaast ook 20.000 polsbandjes die dus gratis zijn af te halen bij die informatiepunten. Daar kunnen de ouders de naam van het kind op schrijven... en het telefoonnummer van de ouders. Dus mocht het kind kwijtraken... dan hebben we altijd hopelijk dat kind snel teruggebracht bij zijn ouders. Het moet één groot feest worden. Ik zie alweer kinderen alweer spelend hier over het plein heen gaan. Voor de rest is het toch best wel rustig. De stad moet nog een beetje uh, op gang komen. En dat verwacht u vanaf hoe laat? Nou, ik denk dat uh, zo'n beetje tussen 9 en 10 uur uh, de stad uh, echt op gang komt. En als die dan ook op gang komt, dan weet je hier in Roermond dat het nog lang doorgaat. Dus uh, het wordt hopelijk een hele feestelijke dag voor al die kinderen en ouders die hier zijn. Maar hopelijk ook voor al die mensen. En ik heb begrepen van de NTR, het zijn er zo'n 2 miljoen die vandaag de tv-uitzending volgen. Nou, het ziet er hier in Roermond prachtig uit. Het podium ziet er mooi uit, mooi rood, veel lichter overheen. Het wordt vast een heel groot feest, dat is om 12 uur hier Sinterklaas aankomt. Via televisie en natuurlijk ook via de radio te volgen. En op die radio gaat zo direct de Tros nieuws show verder. Mieke heeft gezelschap vandaag van Bas, dat is leuk, Bas van Werven presenteert met een keur aan onderwerp. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en veel plezier vandaag.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 Radio 1, het NOS-journaal. Israël heeft bombardementen uitgevoerd op verschillende doelen in de Gazastrook. Waaronder het hoofdkwartier van de Palestijnse Hamasbeweging en transformatorhuisjes. De Palestijnen hebben opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Onder meer in Ashkelon klonk het luchtalarm. Intussen gaat een onafgebroken stroom van militairen en materieel richting de Gazastrook voor een eventuele grondoorlog.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 Iran kan mogelijk binnen enkele maanden genoeg materiaal produceren voor een kernwapen. Het land staat op het punt het aantal centrifuursjes dat verrijkt uranium kan produceren te verdubbelen. Dat staat in een rapport van het Internationaal Atoomagentschap. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het belooft grotendeels droge dag te worden... met vooral in de oostelijke helft van het land nog lange tijd zon. Op dit moment is het in een groot deel van het land helder en ook koud. In het noordoosten vriest het licht... en in het westen ligt de temperatuur rond 2 à 3 graden boven nul. Verder komt vanochtend in Zeeland ook mist voor... en ook laaghangende bewolking... En die bewolking die breidt zich in de loop van de ochtend over de westelijke helft van het land uit. Nou, tot dan is het eerst nog vrij zonnig in het westen, maar het raakt dus uiteindelijk bewolkt. In het oosten blijft het sowieso nog vrij zonnig, ook een groot deel van de middag. En dat geldt ook voor de intocht in Roermond, zonnig en droog weer. De middagtemperatuur ligt rond 8 graden en daarbij staat een matige wind uit het zuiden en later draait de wind naar zuidwest. Kijken we naar vanavond, dan raakt het vanuit het westen meer bewolkt en later op de avond volgt ook wat regen. Ook de nacht verloopt bewolkt en regenachtig. Morgen zondag begint de dag bewolkt en in de oostelijke helft nog met wat regen. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen droger en komt de zon erbij. Het wordt morgen 8 à 9 graden.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 TROPS Nieuws Show. Presentatie, Mieke van der Weij en Bas van Werven. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Wat gaan we doen? Om negen uur gaan we met Zeki Arslan van Forum praten over die eh, moskee-internaten. Dan komt Els van Diggelen. Zij schreef in Luiken over de bewoners van het heilige land. Ze woonden er tien jaar tussen. En met haar bespreken we de hernieuwde escalatie van het geweld tussen Israël en de Palestijnen. Dan komt Rijnildus van Ditshuizen. Ze houdt een pleidooi voor het bewaren van een gamma-keuken in een eeuwenoud kasteel. En de vraag... Tot hoe ver mag je gaan om de mens te verbeteren? Thomas Ros, u hoorde hem net in de reclamespot, schreef Onze Vrouw in Tripoli. Nou, dan weet u dus precies waar het over gaat. Een heerlijke hutskluts van feiten en fictie, zoals we van hem gewend zijn. Onno doet de boekenrubriek. We hebben een documentaire over de expansiedrift van de HEMA. Gaan de Chinezen binnenkort massaal aan de rookworst. En onze laatste gast, Francine. Omen. Die heeft weer een nieuw boek geschreven in haar Hoe Overleef Ik-reeks. Zometeen de wilde woede van automobilisten die te hard rijden. Maar eerst... Bas, zeg ja. het maar. We trappen eerst eens af met het uh, niet zo leuke nieuws deze week. We weten allemaal dat de economie het afgelopen kwartaal is gekrompen met 1,1%. Is het nou een recessie of een depressie of een combinatie van de twee? Duidelijk is wel dat Nederland vastloopt in zijn zuinigheid. Dat is namelijk een hardnekkig probleem, zo zei datzelfde CBS wat dus die berekening maakt, omdat wij Nederlanders zo stevig de hand op de knip houden en de vooruitzichten zijn niet goed. Een triple dip lijkt onvermijdelijk. Maar valt eraan te ontkomen. Dat gaan we bespreken met Hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht. en Kroonlid voor de SER, Sociaal-economische Raad, Hans Schenk. Meneer Schenk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een triple dip. Nog een keer een, een recessie achter de al voorliggende twee. Uh, is het erin? Nou, het klinkt een beetje verhullend. Uh, alsof er tussen die uh, dips in uh, pieken zijn geweest. Maar ja. dat was natuurlijk niet het geval. Nee. En we hebben al het probleem sinds 2007. En eigenlijk al sinds begin jaren tachtig. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar waarom noemen ze dat dan zo, een triple dip? Ja, dat is leuk. Dat klinkt, uh, klinkt okay. goed. Hè? Eerst hadden we het over de double dip. Uh, aanvankelijk dachten velen dat we het met de crisis in de financiële sector wel, wel gehad hadden. Maar dat de financiële sector uh, ook een functie in de maatschappij vervult. En dus ook de andere sectoren daar een tik van meekrijgen. Dat hadden we mm. zich niet gerealiseerd. Ja, toen wat... dat bleek, zeiden we, hey, we hebben een second dip, double dip. En uh, nu die crisis nog steeds niet over is, begint we het over de triple dip te hebben. Straks krijgen we de quadruple dip en enzovoort. Het trekt dus eigenlijk alles mee, kun je zeggen. Het is één grote weg naar beneden. En <lacht> vanuit, vanuit die bankaire crisis zijn we echt een schuldencrisis ingekomen, een landencrisis ingekomen, een woningmarktcrisis. Uh, welke crisis krijgen we nog? Wat worden de volgende dips? Dus, uh, ja, zeer zeker. Je mag hopen dat het geen cultuurcrisis zal worden. <lacht> dat we uiteindelijk niet uh, echt in de media en in de kunsten een uh, flink, uh, flinke crisis gaan zien. Nee, het is wel degelijk zo dat uh, de financiële crisis, dus eigenlijk de bankencrisis... en ja. niet alleen de banken, het waren ook de hedge funds, het waren ook de private equity bedrijven... het waren de financiële markten die ervoor gezorgd hebben dat, we nu, uh, dat Griekenland bijvoorbeeld in een probleem is gekomen. Ja. Zo indirect ligt dat. Ja. Uh, maar het heeft allemaal met elkaar te maken. Nou zei was het al, dat komt omdat Nederlanders zo zuinig zijn. Deelt u die analyse? dat we het slechter doen dan bijvoorbeeld Duitsland? Nou, wij doen het niet zozeer slechter eh, dan, eh, dan Duitsland. Eh, wat in Nederland eh, tamelijk bijzonder is... is dat we, overigens ja, hebben we dat ook in de Verenigde Staten gezien... maar in vergelijking met Duitsland... dat onze huizenprijzen zo enorm gestegen zijn. Hm. En dat heeft eh, de burger, de consument, heel lang de illusie gegeven... dat hij of zij erg rijk aan het worden was... Uh, die huizenprijzen, zoals u weet, zijn inmiddels uh, behoorlijk naar beneden gekacheld. Ja. En dat geeft dus weer een tegengesteld effect. Het geeft het idee, aan de, de illusie aan de consument dat hij armer aan het worden is. Hm. Uh, dat is hij wel voor een deel, maar lang niet zo. Virtueel uh, is die armer. Uh, hij armer. Hij virtueel armer aan het worden. Ja. Maar hij ook virtueel uh, rijker geworden. Hij he? was ook virtueel. Ja, kijk, dat was natuurlijk het grote ja. probleem. Het grote <laughs> probleem van die financiële crisis was dat wij met z'n allen virtueel. En geld op rijkdom opbouwen. Ja, maar ja, dat, dat werd. als wel... een luchtzak. En dan uh, prikt er poef. Maar het werd ja. ook wel, wel verteld door de banken. De functie van de banken was daar in Nederland ook wel bij. Van u bent nu virtueel zo rijk dat u, u kunt maar lenen en lenen wat u wil. Ja. Neem er nog een beetje bij. Dat was overigens niet in Nederland zo. maar, maar, okay, Nederland, maar laten we vallen op geleden. ons land. Dat gebeurt ja, ook hier, toch? Dat gebeurde ook hier, ja. En ja. daar zijn de consumenten, maar ook de kiezers, natuurlijk zelf het aan. de, de jaren vanaf die, de kabinet in de jaren 80 en de jaren 90 is dit beleid met. Met eh, grote vreugde omhelst. Ja. De kiezers hebben ervoor gekozen. Ja, nu zitten ze met de gebakken problemen. Wie kunnen wij de zwarte de de Piet Ja, Dat zijn wel, ja, dat wel. Wie kunnen we de zwarte Piet hiervoor geven, misschien? Dus, nou, dus wacht, de zwarte Piet, eh, ik zeg wel eens, de problemen zijn ontstaan toen Reagan en Thatcher de baas werden in Nederland. Nou, dat is in de jaren 80 en 90 ja. het geval geweest. Met mm -hmm. kabinet Lubers 2 en 3. Mm -hmm. Kabinet Kok eh, vervolgens. Waar eh, twee dingen werden gedaan. Eén was dat erg eh, op de persoonlijke verantwoordelijkheid van individuen werd gehamerd. U bent zelf verantwoordelijk voor uw toekomst. Nou, dan weet je wat mensen gaan doen. Ja. Twee. Nou, dat, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze graaien. Dan gaan ze uh, proberen uh, hun eigen kostje veilig te stellen... Ja. op allerlei mogelijke fronten. Dat gebeurt van laag tot hoog. Nou, De hoge zijn daar wat beter in uh, geëquipeerd dan, uh, dan de lagere. Dus vandaar dat ook de inkomensverhoudingen... Uh, totaal de pas uit uh, zien lopen vanaf die jaar... Daar waar ze daarvoor juist eh, wat gecorrigeerd waren. En op tweede plaats een overheidsbeleid dat, eh, ze vooral, eh, dat vooral exceleert in boekhouden en heel eh, slecht presteert in ondernemen. En wat is daar dan de directe consequentie van? En de directe consequentie is dat er een economie ontstaat... die, eh, op, die zeg maar, op die graag gebouwd is. Ja. En niet meer gebouwd is op eh, zeg maar, gevoel van op op geld verdienen. Dus eigenlijk. Op, ja. op, dat, op, zeg maar, op geld verdienen met het creëren van ja, ja. zinvolle en nuttige... en door de markt gevaarde ideeën mm -hmm. en producten. Maar vooral gebaseerd is dus op constructies, op virtuele constructies, ja. op piramides, Op lucht. Op lucht en, inblazen, en ja. En eh, dat is één. En wanneer die overheid ook geen leiding geeft aan, eh, aan de ontwikkeling van andere ideeën... Mm -hmm. ja, dan heb je dus van twee kanten het slechtste. En dan zal een economie op een gegeven moment eh, in elkaar ja, imploderen. En, ja. en er is geen enkel uh, kabinet geweest sinds die tijden van Reagan en Thatcher... Die dat. Um, enigszins betere inzichten hebben getoond. Nee, het was, uh, die, het was het, overigens niet alleen... Uh, ik, heb, ik heb het dan over die kabinetten, hè, maar het was ook in de economische wetenschap zo. Hè. Ik kan me nog herinneren dat ik een opdracht van minister Wijs in, in 1995 er een rapport over heb mogen afleveren... bij het Ministerie van Economische Zaken. Nou, ja. dat was... Daar liet, liet ik helemaal zien wat, wat grote problemen dit zou kunnen leiden... als je een economie zo benadert. Mm -hmm. in de zin van... De banken stellen wij in staat om maximale vrijheid te benutten. De consument die houdt die banken wel in toom, Want die is uitsluitend voor zijn eigen belang hm. uh, geëquipeerd. En we vertellen die consument ook dat dat, dat, dat het belang is waarvoor hij moet zijn. Niet ja. het belang van zijn buren, niet het belang van de maatschappij... niet het mm -hmm. belang van de milieu, maar alleen maar zijn ja. eigen belang... Ja, dan krijg je een tot economie. Totdat de consumentenbank tegenover zich vindt die, die dingen bedenkt die niemand meer kan begrijpen. tot met de bank toe zelf niet. Ja, maar dan was die. Consum, kijk, het was er niet eens zozeer dat die consument dat niet kon begrijpen. De hm. banken zelf konden het niet begrijpen. Ja, het maar uh, u hebt dat rapport geschreven voor minister Wijers van de Economische Zaken destijds. Wat heeft hij daarmee gedaan? Hij zegt: Dank u wel, meneer Schenken. Hier is een laadje en daar stop nou, ik het in. Nou, zoals u weet is hij maar gedurende één periode ja. minister geweest. En uh, dan komt er een volgende kabinet. En daarna uh, is hij naar nou de... het grote kapitaal vertrokken. Nou, zou dat kunnen formuleren. Het ja. is pas de commissie De Wit geweest die het rapport weer uit de lade heeft gehaald. Hm. Nou, u weet dat was in 2009. En op dat moment eh, ben ik ook weer eh, actief geworden als adviseur van, van die commissie De Wit. Hm. En is dat hele zaakje weer opgerakeld. Maar ja, dat was dus al meer dan tien jaar ja. eerder... lag dat al gewoon op die burelen van, okay. van de overheid. En hoe zou je nou... Oh sorry Bas, in, in, in het licht hiervan... Hè, als je al die kabinetten dan achter elkaar ziet... de aanpak van Rutte II willen typeren? Nou, ik, ik, daar, dus, daar kun je verschillende dingen over zeggen... Uh, ik vind het zeer, uh, zeer uh, positief dat we hier te maken hebben met, als ik het zo mag zeggen... twee jonge heren die uh, de kracht in zich hebben om enthousiasme over te brengen op een economie. Het probleem is dat het enthousiasme vooral in de boekhoudkundige sfeer, de beamcounting... Het, het wegknippen van allerlei uitgaven gezocht wordt, in plaats van in een positieve ontwikkeling, eh, dat wil zeggen, in het neerleggen van, eh, van uitdagende investeringsplannen voor onze economie. Precies, het ondernemen waar u net over ja, sprak, dus dat exact, zou je moeten doen. En daar is de Nederlandse ja. overheid dus, dus heel goed in het boekhouden, heel slecht in entrepreneurship, in, in ondernemen. Het stimuleren van ondernemen. Amerikanen en, doen dat beter, maar als we kijken ja. naar de Duitsers, want in de inleiding zei ik ook al, het CBS heeft nu gesteld dat het met name eh, ons vertrouwen zo beschadigd is als Nederlanders, dat we hand op de knip houden. Uh, als je naar Duitsland kijkt, daar weet men wel het hoofd redelijk boven water te houden, omdat het vertrouwen er anders is. Die andere component is dat wij als Nederlanders ook heel erg op de, op de centen zitten, of niet? Nou, dat vertrouwen in Duitsland heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat die Duitsers ook dingen echt kunnen maken. Ja. Waar de wereld eh, vraag eh, wereldvraag naar is. Uh -huh. Maar is, dat... hun, is hun overheid dan wel in staat om dat ondernemen? Nou, te Nou, dat pakken? is vooral ook een kwestie van, ja, wat we noemen padafhankelijkheid. Dat is gewoon zo gelopen. Ja, ja is die industrie sterker gebleven dan in Nederland. Ja. In Nederland heeft men hem eh, zelfs afgebouwd. En dat is weer wel het beleid. Hè. Je kunt zeggen, dat had je niet moeten doen in Nederland. We hebben op een gegeven moment gedacht... dat wij het van de financiële dienstverlening konden hebben in dit ja. land. Ja. Eh, zonder daar eh, allerlei daadwerkelijke reële, tastbare producten tegenover te stellen. Ja. En dat heeft men in Duitsland minder hard aangepakt. Maar als gevolg dat, dat die economie in Duitsland wat veerkrachtiger is. Wat nou wat, ja, daar heeft, tegenwoordig heb je dat mooie woord resilient voor... Dus wat, ja, wat, wat gewapend tegen, tegen fluctuaties in, in de wereldeconomie. Hm. Dus dat hele idee van, nou, het is goed als we gewoon dienstenverlenend zijn... en daar zijn wij goed in, dat is dus eigenlijk achteraf helemaal niet zo'n geweldig idee gebleken. Nee, dat klopt. Als je je daar uitsluitend op, op focust, heb je een groot probleem. Hm. Tenzij niemand anders dat zou doen. Zou het hm. ook te maken hebben dat die zuinigheid van Nederlanders met, met, met onze... Ja, met, met de, geest, de, de geesten in, een Calvinistische geest, of niet? Of, of, of zegt hij nou, nou dat is wanneer, eh, wanneer je constateert dat de Nederlandse overheid... slecht in entrepreneurship is... geldt dat misschien ook wel voor de bevolking als geheel. Eh, maar dat vind ik niet zo problematisch. De overheid zou daar toch het voorbeeld moeten geven. Dat zijn ook mensen die anderen oproepen... tot ja. entrepreneur, eh, entrepreneur te worden, maar het zelf niet doen. Hm. Dus dat vind ik eerder problematisch. Maar... Uh, daarbij moet gezegd worden dat de Nederlandse consument... Uh, ook een, re een redelijk voorzichtig consument ja. is. Ja. Voor een deel gelukkig, want als die al te veel risico's zou nemen... dan uh, zouden we misschien nog wel veel meer in de financiële problemen ja. zijn, uh, zijn verwijld. Nou, bent u co-lid in de Sociaal Economische Raad... spreekt dus ook met het kabinet over dit soort kwesties. De jonge heren Samson en Rutte pakken dat aardig op, zegt u. Maar nog steeds blijven het boekhouders die te weinig entrepreneurship doen. Worden we kapot bezuinigd? Doen ze het nu verkeerd met hun plannen? En moeten ze eigenlijk veel meer stimuleren? in die economie? Ja. Eh, dat, nou, we hebben nog niet met het kabinet eh, gesproken. Eh, dat zal pas in de, in de dichte, nabije toekomst plaatsvinden. Maar we praten natuurlijk wel erg veel over het kabinetsbeleid. Ja. En we geven adviezen. En een van die adviezen, eh, waar ik mij sterk voor zou maken... zou dan ook zijn het veel meer eh, oppakken van, ja. het, van, het voor, van het voorbeeldstokje... van het leiderschapstokje, richting geven aan het land. Ja. Zeggen we welke kant het op moet? Met bijvoorbeeld ja. de hele publieke infrastructuur... waar nog heel veel te verhapstukken ja. valt... Eh, Leest Vandaag de krant over... staat maar, voor de zoveelste keer in dat wij op het gebied van duurzame energie... ver achterlopen op, mm. uh, op andere ja, terreinen. Dat geldt dus, ook voor milieu. Ik vroeg u, uw, uw visie op. En is dat misschien een gedeelde uh, opvatting van Meers erleden Of uh, kroonleden, moet ik zeggen. Dat die bezuinigingen eigenlijk slecht zijn. Je moet die bezuinigingen niet zo doorvoeren als nu. Wat is uw mening? Ja, dat is mijn, dat is ja. mijn mening dat dat zo is. Dat is ook een mening die uh, door... Uh, het merendeel gedeeld wordt? Nou, ik wil niet we hebben we er nog niet over gestemd. <laughs> dus ik zal niet zeggen dat dat in de u heeft, u heeft uw kaart toch? Ook in, ook toch? in de zeg. Uh, er zitten natuurlijk ook mensen die heel goed een boekhouder zijn. Hè, ja. en, uh, <laughs> en wat minder goed in entrepreneurship. Dankjewel, Dank u wel. De Nederlandse economie is uh, onverwacht sterk gekrompen. En uh, ja, mogelijk een nieuwe dip. Kunnen we dus voorkomen als we weer eens gaan ondernemen? leren Economie aan de Universiteit Utrecht... en kroonlid van de Sociaal Economisch Raad dus schenken. Dank u wel. Graag gedaan. De Nederlandse staat. We gaan meteen weer met geld in de weer boekhouden. 100 miljoen euro per jaar. aan Verkeersboetes op de snelweg A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Bij de controles op dit traject heeft de politie in twee maanden tijd... voor... Nee... 190.000 boetes zijn er uitgedeeld. Het blijkt dat cijfers van het ministerie van Justitie. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam geldt een maximumsnelheid van 100 kilometer. En dat is veel automobilisten een doorn in het oog. Omdat de weg hier namelijk is verbreed naar 10 rijstroken. Die nieuwe weg zou automobilisten verleiden veel harder te rijden dan de toegestaande snelheid. O jee, oh jee, oh jee. Dag David Bakels. <lacht> Goedemorgen. Het is me wat. hè. De verontwaardiging is enorm groot. Ja? Dat zie je op tal van internetfora. De A2 is een melkkoe voor de schatkist. Luid de kritiek, de, de Telegraaf voorop. Ben je het daarmee eens? Nou, het is een soort rolkassa met zo'n cijferregister... wat voor je neus langs flitst. 186.000 boetes okay. in één kwartaal. 13,5 miljoen euro. Dat zijn... Uh... Dat zijn uh, 3100 boetes per dag, 129 per uur. Mm. Als je ja. de lijn zou doortrekken naar, uh, laten we zeggen, uh, drie jaar, dan hebben wij ook onze, uh, ons aandeel in de lening aan Griekenland eruit. Dat is een beetje onzin natuurlijk. Maar zo. Ja. Maar, we we al al een ja. maar goed, luister eens. Er is, uh, de, de, ik vind het ook gek hoor. Dat ze dus aan de ene kant die weg enorm verbreden. Ja. En dan uh, tegelijkertijd moet je daar dan voor je gevoel met de slakken gaan overheen rijden. Ja, daar zit dus ook het conflict in. Mm. Het, het, hoe heeft het zo kunnen komen? we even verder oplichten, A1. En daar mag je wel op hele grote stukken 120 per uur rijden. Die weg loopt veel dichter langs bebouwingen. En daar mag het wel. Nou, het heeft te maken met oude afspraken. Misschien al drie, ik denk in ieder geval twee kabinetten geleden. waarin afgesproken is we gaan die A2 verbreden. En de gemeente hebben gezegd dat is prima. Vooral de ronde venen, apkoude, maaren. Of sorry. Maarsen. Maarsen. Die mag je verbreden, maar dan wel 100 km per uur. Nou, inmiddels zijn we dus jaren verder en we weten allemaal hoe groot het verschil dan is. Auto's zijn 100% zuiniger, asfalt is stiller. Maar uh, de weg is inmiddels 10 baans, dus 2 x 5. Maar waarom moeten dan nog steeds 100 kilometer zijn? Omdat het afspraken zijn. Oh. Dus het heeft ah, te maken met milieu, met, oh, okay. met fijnstofuitstoot. Ja. Ja. En we weten dat in Amelie weer dat er vanwege een, een, een tiental bomen. Dat dat niet verbreed mag worden. We weten dat er in Limburg destijds een korenwolfje, een heel klein muisje, leefde. waardoor ook uh, de grensroutes werden beperkt. Dus het ligt allemaal heel gevoelig. Maar, maar terecht. En terecht, ja. Want de asfaltering van Nederland. het is natuurlijk ook veel mensen een doorn in het oog. En, mwah, mwah, ja. Maar kijk, je hebt hier dus een conflict. zeker situatie, wel. waar iedereen van af. Uh, waar veel mensen van af willen. en uh, het is alleen nog niet doorgesproken. Ja. Nou, de minister er nog een laconiek hè, over alle ophef. Mensen moeten gewoon binnen de snelheid rijden, zei hij. Ja. Iedereen weet waar hij naartoe is. Ja, ben ik het overigens? Mag ik dat zeggen als autojournalist? Ik ben het daarmee eens. Ja, er staat een bord bij de snelheid. Er staat een bord. En dan moet je het enige is dat je een verrekijker aan boord moet hebben... om te <lacht> kijken in de verte of je misschien ja. iets gas mag geven. Ja. En dat vind ik juist weer het gekke, want ik ben ook nog... Uh, uh, ik ben natuurlijk autojournalist en ik weet iets meer van auto's. Elk gasgeefmoment ja. veroorzaakt heel veel meer, uh, ik zal maar zeggen, fijnstof... Ja. En dat is nou precies het punt, want op diezelfde A2, ja. geloof ik, zijn er 50 verschillende uh, snelheidswisselingen ja. die je mag doen. Ja. Eigenlijk zou je moeten zeggen, of het is constant, ja. het hele traject 120 of 100, we niet uit. Ja. Maar, maar dit is eigenlijk veel slechter voor het milieu, het toch? Is veel Wat nu gedaan voor het milieu. Het en dan kan, je dan kan je dan zeggen, nou, dan is er gewoon sprake van bonnenhonger. Dan gaan we het zo moeilijk maken voor de consument, dat hij eigenlijk... Is dat er niet een nieuw woord, rondom, bonnenhonger? Nou, dat heeft, is gewoon uitgevonden door de Telegraaf. Ik, oh, ik ja, heb ja, ik nooit ik het zo mezelf gezien Bonnenhonger niet te stillen, zegt de... Zegt de krant van wakker ja, Nederland. Natuurlijk, nou, het, het, het, het op één snelheid rijden... en misschien zelfs wel een hogere snelheid dan die 100. Ja. Daarvan is helemaal niet gezegd. Dat is ook mijn stokpaardje. Ik vind uh, dat er gemeten zou moeten worden. Heel veel automotoren zijn zuiniger op een wat hogere toerental. Ja. Bovendien is het, het tijdsduur waarop een auto zich op een traject bevindt... is korter dan een auto wat langer rijdt. Dus dan is je ook eerder weer weg. Maar goed, dat is een ander verhaal. Oké, okay, dus de, laten we zeggen, die bewering de, hè, dat bij uh, 120 kilometer per uur meer belasting voor het milieu optreedt. Jij zegt dat, dat hoeft niet. Dan eens. bij 100, dat, dat onderschrijf je dus niet. Maar, ik, maar is dat ik, wetenschappelijk aangetoond? de uh, manier van heeft natuurlijk gelijk. Luister, het is duidelijk. Ja. Er, is hier af, er zijn afspraken gemaakt. Er is in de tijd heeft ook 99% van de automobilisten heeft zich eraan uh, gecommitteerd. Dus dat gaan we doen. Uh, maar intussen wordt het massaal overtreden. Als ik van kantoor naar huis rij of waar dan ook in het land... en ik rij netjes 100, 110, want ik wil graag mijn rijwijs houden... dan word ik om de oren gereden door echt alle soorten automobilisten. Alles rijdt 130, 140, hm. terwijl er borden met 100 staan. Ja. Dus dan vraag je erom of, het, of ik het zinvol vind om daar 100 te rijden. Dat, dat, is wat ja, dat is een andere kwestie. Nou ja, er zijn natuurlijk ook trajecten waar je tegenwoordig 130 mag rijden. Hè? Ja. Hoe zijn die ervaringen eh, daarmee tot nu toe, weet je dat? Uh, daar kan ik alleen maar over nee. zeggen dat mensen er erg van genieten. <laughs> en, ja, en dat er dus uh, ook door dezelfde burgerlijke ongehoorzaamheid... Uh, met gemak 140 wordt gereden. Sterker, Wat de meet-effecten zijn, dat weet ik niet. Die gaan ze nu op de A2 opstellen. Hè? Ja, maar... Misschien heb je gelezen dat het ter hoogte van het traject... Waar men, tussen Vinkerveen en Maarsen, waar men naar 100... 20 wil gaan. Ja. Daar gaat men meetapparatuur op, op stellen. Om te kijken wat de effecten zijn op het milieu. Precies, er komen snuffelpalen die ruiken. Snuffelpalen, maar er komen trouwens ook schermen. Ja. Om het fijnstof, zou ik maar zeggen, ja, te af heren, te vangen. Van de maar, huizen. Uh, jij zei net iets leuks over die... Over die uh, Eén is het geloof ik, waar je 100, Nee, A2, waar je 130 mag. Ja. Daar rijden mensen, hè, die weten dat wat de marge is van de van de, van de ja, 10%, dus 10%. 10% 15%. Procent. Ja, dan mag je nog eens 30 kilometer zonder je rijbewijs te verliezen, ja. daarboven. Uh, uiteindelijk kan je daar gewoon lekker 180 rijden, als je, als je kwaad wil. Dat gebeurt er ook. Nou, is. Dat is toch gewoon slecht? Ja, precies. Dat vooral is buitenlanders. Toch wel die zie je als een gek langs fluiten. Ik moet <laughs> dat 60, 70. Ja. jij gewoon... Uh, je krijgt echt zo'n zet in je de auto. Polsere van de polsere die voorbij komt. Ja. Bol ja, ja. die langs komt. Frans, man, ja. Duitser. Maar ja. ah, goed, die zullen dan toch ook wel een flinke prent in de bus krijgen? Uh, ja, dat zal best. Dat, ja... Ja. Heb, trouwens, heb je zelf al een bonnen gekregen, David? Ik heb heel veel bonnen ja. gekregen en gekregen. Nee, maar nu ook meer. op dit traject? Nu niet meer. Nee, het overkomt jou het, niet meer. Het, het gekke is, het geldt alleen op het zuidtraject van de A2... Hè, deze hele discussie, ja. dus van Amsterdam naar Utrecht. Ja, het andersom gekke is. is, andersom is hij er niet. En als je dan uh, uh, uh, bijvoorbeeld bij het Van der Valk Hotel gaat staan... dat is 80 meter vanaf de snelweg. Hè, mm -hmm. je, doet, je gaat eruit je auto en je kijkt naar die A2... Dan hoor je hem niet eens. Nee. Of, of, die, of die vies broeit is wat anders, maar je hoort hem niet eens. Dus. Wat is het effect? Je hebt twee vormen van milieubelasting. Dat is de, de, de, de geluidsbelasting en de, en, en, de, en de chemische belasting. Ja. Nog even naar de hoogte van de boetes. Want dat is nog wel een punt van discussie. Ja. Ook, hè? Er wordt nu Met 190.000 uh, boetes wordt er 100 miljoen euro... Uh, of, dat is niet helemaal waar. Dat is niet waar. Er wordt nu dus 13,5 13, miljoen in twee maanden, maanden opgehaald. Ongelooflijk. Dat is veel geld. Dat is ook, die boetes zijn nog hoog. 13 kilometer te hard dat is meteen 100 euro. hè? Uh, nou, de gebeelde boete, heb ik ook uitgerekend, yeah. die uh, zitten rond de 70 euro. Dus dat zijn yeah. snelheidsovertredingen, let wel. Die mensen hebben, zijn dus stout bij 108 à 111 per uur. Yeah. Ja. Nou, dat halen de meeste auto's in hun één al. Dat ze toch in hun zes dat blijven rijden. We moeten de mensen eigenlijk prijzen. Eind. Nou ja, we hadden het over dat de <laughs> Nederlanders de hand op de knip houden. Dit is dan de manier om, om het te besparen. Dat je dan dus in ieder geval geen bonnen, geen, ja, of geen boetes maar, hoeft te maar, betalen. Maar, maar kunnen we, kunnen we stellen, David, het, het wordt wel zinnig zo'n maatregel... als het ook echt een onderbouwde en gedragen maatregel is. Bij 120 zou de discussie nou, over zijn. Ja. Ik heb net nog meegemaakt, en jullie ook, knijp in je arm... dat er een regeerakkoord door een ochtendkrant grotendeels onver kan worden gebracht. Ja. Ik heb net ook meegemaakt de week daarvoor... dat uh, het belasten van klassieke auto's met, uh, met wegentax, ja. dat die ook door een petitie van de banken worden geveegd. Dus laten mensen dan maar met z'n allen ook weer... desnoods met een avondkrant tegen, die, uh, deze, tegen deze traject... De, sorry, deze maximumsnelheid ageren. De, de bonnenhonger. De bonnenhonger. Oké, okay. <laughs> goed. Dus jij hebt er wel hoop op dat dat. Uh, ik begrijp dat de VVD die snelheid nu wel wil verhogen. Hè, op dat huid. is ook mevrouw Schuldsplan. plan. Ja. ja. Maar goed, laten we afwachten of dat ja. daadwerkelijk wordt besloten. Goed, in ieder geval, mensen hebben we iets om zich helemaal boos over te ja. maken. En het is nog een eigen ja. schuld ook, ja. dat is ja. natuurlijk het allerleggste. Goed, Eigenlijk. dankjewel David Bakels, ja, uh, autojournalist. Ging dus over de uitgedeelde boetes op de A2, over de bonnende honger. Wat een prachtig nieuw woord op het <laughs> eind van dit jaar. Goed, 13 miljoen euro heeft het in twee maanden al opgeleverd. Dankjewel, zometeen gaan we verder met Zeki Aslan over de mosliminternaten. Hoe was uw bestedingspatroon de afgelopen periode? Nou, ik heb een stuk minder uitgegeven. Ik kan wel. 10 MacBooks kopen en 38 brontjassen en nou hoor je overal bezuinigen bezuinigen ik denk toch dat ik dat maar niet doe want dan kom ik zelf in de problemen en de firma Nederland wordt er niet beter van ja eigenlijk een beetje voorzichtig hè ja bij mij is het niet zozeer angst het is gewoon ik heb het gewoon niet klaar punt van de, ja we zal het de toekomst brengen ik, ik moet het echt wat zuiniger aan doen ja ja maar ja, als je gaat blijven sparen sparen sparen alles wordt duurder dus kan je net zo goed nul uitgeven toch het is uh, duur geworden. En als ik het wel weer heb, dan ga ik het ook weer uitgeven, zo makkelijk is het. Ik bedoel, die crisis wordt alleen maar groter gesproken. Radio 1. Zeker weten. Het nieuws van alle kanten. Slimme ondernemers? Dan denk je aan de man van de zeskleurige puzzel in de vorm van een kubus uit 1980. Of aan diegene die in 1996 het virtueel op te voeden huisdier bedacht in de vorm van een ei...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 En u? Doe de test en check uw risico tijdens de Diabetesweek in de apotheek van 12 tot 17 november. Kijk voor deelnemende apotheken op apotheek.nl. Deskundig advies over gezondheid en medicijn? Vraag het de apotheker. Ik zoek iets sensationeels. Zoiets als Max Havelaar, maar dan actueel. Nou, een of? De mailroman Gaandeweg van Boukenjacht? Zo sensationeel actueel dat je de media moet volgen om te weten hoe het afloopt. Nu. Verkeerbare nieuwbukhandel. Dit is Radio 1.